De politie zegt dat de IFM-topman wordt verdacht van het aanranden van een kamermeisje in een hotel in Manhattan. Volgens de 32-jarige vrouw heeft Strauss-Kaan geprobeerd haar tot seks te dwingen. Ze kon zich losrukken en waarschuwde de hotelleiding. Toen agenten kort daarna arriveerden, was de IMF-baas al weg. Strauss-Kaan is lid van de Franse Socialistische Partij en wordt gezien als een potentiële uitdager van president Sarkozy bij de Franse verkiezingen volgend jaar.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 Het weer nog in het westenkans op een bui, overdag bewolkt met een aantal buien. Met een temperatuur van 14 graden aan de kust tot een graad of 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1147. Uh, het is twee minuten over vijf. Uh, welkom bij 4-7. Deze week zonder Luc, die is een weekje op vakantie. Maar je moet het met mij doen. Ik ben Lizzie Dierks en ik vind het leuk om hier te zitten. Zometeen hoor je in Crack the Playlist... de favoriete platen van actrice Lottie Hellingman. En ook waarom het haar favoriete platen zijn. En dat is wel een leuk verhaal. Want uh, Lottie heeft zelf een keer naast Michael Jackson... op het podium gestaan. Om half zes hoor je dat hele verhaal. Nu eerst... Talk. Deze week is Nerd Talk, Crime Talk. We gaan het over verschillende misdaadzaken hebben die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest. En ik praat erover met BNN's crime-expert Malini Vase. Malini, welkom. Welkom. En aan de telefoon heb ik Susanne Ter Poorten. Zij is persofficier bij het Openbaar Ministerie in Utrecht. En sinds deze week de nieuwe misdaaddeskundige van RTL Boulevard. Susanne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ik praat ook met misdaadjournalist van Elsevier, Gerlof Leistra. Gerlof, jij ook een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Uh, Suzanne, ik begin even bij jou. Jij was afgelopen woensdag voor het eerst te zien als misdaad-expert bij Boulevard. Uh, gaan we even een stukje van luisteren? Goed, en wij zijn ook uh, heel erg blij, want we hebben een nieuwe crime-deskundige. Suzanne, welkom. Dankjewel. Het is, is spannend voor je, of niet, de eerste keer? Ja, het is natuurlijk spannend, maar het is vooral ook heel erg leuk om uh, eindelijk hier te zitten. Even hey, voor de duidelijkheid, officier van justitie hier aan tafel bij RTL Boulevard. Ik kan me veel voorstellen dat het ook intern zo'n discussies oplevert, of niet? Ja, Suzanne, levert het discussies op intern dat je als openbaar ministerie vertegenwoordiger bij Boulevard aan tafel zit? Ja, uh, vooraf uh, best wel. Uh, ik heb van een aantal collega's uh, gehoord van ja, moeten we daar nou zitten als uh, openbaar ministerie? Is dat wel een programma waar we thuis horen? Uh, uh, en achteraf, uh, nu de eerste uitzending is geweest, uh, heb ik echt ook al verschillende collega's gesproken die zeiden nou, ik heb het gezien en uh, ik ben helemaal omgedraaid. En ik begrijp ook dat nou ja, landelijk uh, er best nog wel wat sepsis was, ook uh, onder officieren. Uh, maar dat iedereen uh, toch wel heel enthousiast is uh, over hoe het de eerste keer is gegaan afgelopen woensdag. Mm. Ja, we kennen RTL Boulevard denk ik allemaal wel, veel entertainment, ook wel wat misdaad. Uh, maar normaal gesproken zitten daar John van den Heuvel, Peter R. de Vries en ook wel Bram Moscovic. Waarom heb jij eigenlijk gekozen om daar te gaan zitten? Uh, dat is uh, echt gebeurd vanuit het uh, college van procureurs-generaal, dus zeg maar echt uh, onze bazen in Den Haag. En uh, die hebben gezegd dat ze het toch heel belangrijk vinden, en ik ben het daar helemaal mee eens hoor, anders uh, was ik er natuurlijk ook niet gaan zitten, uh, om ja, ook gewoon eens een ander podium uh, te zoeken, uh, om een wat uh, breder publiek te gebruiken. Wij zijn natuurlijk, uh, ja, waar komen wij? We zitten in Buitenhof, we zitten af en toe in Nieuwsuur. En uh, ja, RTL Boulevard is een heel ander tijdstip, een hele andere doelgroep die je dan bereikt. En dat is voor ons natuurlijk ook heel leuk uh, om zo'n kans te benutten. Mm -hmm. ja, we kennen vooral in de media veel advocaten. Ik noemde hem net al, Bram Moskowitsch, eigenlijk niet weg te slaan van televisie. Maar ook Gerard Spong, Ines Wesky. Die, die, dat zijn echt bekende hoofden. Maar het Openbaar Ministerie, ja, daar kennen we eigenlijk helemaal geen gezicht bij. Is, speelt dat ook mee, dat advocaten misschien wat oververtegenwoordigd zijn? Uh, ja, nou ja, misschien ook wel. Kijk, de afweging advocaten hebben natuurlijk ook een hele andere afweging te maken op het moment dat zij ervoor kiezen om in de media te komen. Uh, zij moet vooral denken van, nou, uh, dient het het belang van mijn cliënt? Ook mijn Ministerie moet natuurlijk altijd veel breder kijken. Die moet niet alleen naar de privacy van de verdachte moeten we rekening mee houden. Maar bijvoorbeeld ook, uh, ja, wat betekent het voor slachtoffers... dat bepaalde dingen wel of niet in de media komen? Uh, wat is het belang van het onderzoek? Hè? Kan, kan je bepaalde dingen wel zeggen als een onderzoek nog loopt? Uh, daardoor zijn wij snel wat onzichtbaarder... Maar uh, ja, we hebben nu met Boulevard wel een formule uh, gevonden om uh, toch ook meer zichtbaar te worden. En uh, nogmaals, ik denk dat dat een goede, goede zaak is om het zo te doen. Wat vind jij Marlene? Vind je het een goede zaak? Ja ik, ja, ik vind het wel een goede zaak, want juist omdat advocaten vaak heel uitgesproken zijn over bepaalde zaken... is het goed om ook de andere kant te horen. Maar ik vraag me dan af, mag, mag jij overal over praten? Mag jij openlijk vertellen wat het OM vindt? Of, of z, z, z, z, heb je heel veel restricties, zeg maar? Uh, kijk, wij hebben natuurlijk de richtlijn, uh, onze woordvoedingsrichtlijn... en die geldt ook uh, op het moment dat ik in Boulevard zit. Dat heb ik uh, afgelopen woensdag ook uh, ja, uitgelegd, zeg maar. Kijk, wij moeten natuurlijk toch altijd rekening houden... op het moment dat wij praten over zaken die nog op zitting moeten komen... Uh, ja, dat we onszelf niet in de vingers snijden. Maar we hebben wel afgesproken... en ik heb dat nu bij de eerste uitzending ook wel gemerkt... van, nou, we gaan wel voor de maximale openheid. Het moet natuurlijk niet zo worden dat uh, Boulevard aangeeft... we willen graag. Uh, nou, ...deze deze zaak bespreken, want dat is heel actueel... Uh, ...dat wij dan vervolgens op alle vragen die er komen alleen maar zeggen... ...ja, daar kan ik in het belang van het onderzoek niks over zeggen. Mm. Maar we zijn, ja, we zijn wel bereid om zoveel mogelijk uh, wel te vertellen... ...en we stemmen dat ook van tevoren dan af... Uh, met, de, ...met de officier die een onderzoek draait op zo'n mm. moment. Gerlof, heb jij het gezien toevallig? Ik heb het niet gezien. Nee. Ik, uh, ik zie boulevard wel geregeld. Uh, ik vind het een beetje ongemakkelijk, moet ik zeggen... Uh, ik zou, als ik eh, baas van het Openbaar Ministerie was, mij nooit aan eh, welk programma dan ook verbinden. Eh, ik vind dat je eh, iedereen moet bedienen die eh, zinnige vragen heeft. En dat als je ervoor kiest om eh, via RTL Boulevard een ander publiek eh, eh, te bespelen. Ik denk dat het Openbaar Ministerie eh, groot genoeg is om als er een interessante zaak speelt, zelf het podium te kiezen. En nu... Uh, ja, verbind je aan een podium waarvan ik denk, ja, het is een podium. Uh, ik vind het niet het uh, meest interessante podium voor het Openbaar Ministerie, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja, maar advocaten uh, zitten er wel, Ik bedoel, uh, als nou ja, jij er dan als Openbaar ja. Ministerie niet zet, krijg je Mos dan niet... Moscovit een... Mos zit daar uh, geregeld, uh, yeah. maar die zit yeah. daar meer als feestnummer <laughs> dan als advocaat. Maar zou je het wel ja. oké okay vinden als ze bijvoorbeeld in Pauw en Witteman elke week zou aanschuiven? Nee, dat, dat, daar zou ik hetzelfde bezwaar tegen hebben. Dat, ja. Ik zou me nooit aan een vast programma verbinden. Ik zou gewoon per jaar kijken waar je het beste je verhaal kunt doen. Ja, maar kijk, het is natuurlijk niet zo dat wij nu zeg maar alleen RTO Boulevard als podium hebben. Ik schuif daar één keer per maand aan. Ja, maar wat speelt er dan? Soms is er zes keer per dag reden om ergens aan te schuiven en soms is er geen enkele reden. Dus ik vind, ik vind het een heel ongemakkelijke constructie. Maar ja, ik ga er niet over, behalve als belastingbetaler. Ik vind het ongemakkelijk, ik had het nooit gedaan. Dat is helder. Uh, nou, gaat het, uh, Suzanne, ik heb nog een vraag. Ik bedoel, jij als, als je daar bij RTL Boulevard aan tafel zit, dan zit je daar de hele uitzending. En dan ja. gaat het ook wel eens over het jurkje van Jolante bijvoorbeeld. Uh, praat je ja. daar dan over mee? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook misschien wel een beetje het ongemakkelijke, uh, waar we ook nog een beetje in aan het zoeken zijn. Uh, van hoe doe je dat? Kijk, ik zit inderdaad uh, de, het hele uur aan tafel. Ik hoef daar natuurlijk niet uh, de boventoon te voeren op het moment dat het over de show is uh, en het entertainmentnieuws gaat. Maar het zou natuurlijk ook raar zijn als je alleen maar over je eigen onderwerpen actief meedoet... en de rest van het programma als een soort afhaker links in de hoek zit... Uh, dus ja, dat wil ik gewoon nog een beetje zoeken. En uh, ik moet je zeggen, de eerste uitzendingen ben ik, nou ja, om maar te zeggen, gespaard. Uh, dat is niet uh, heel nadrukkelijk om mijn mening gevraagd uh, als het ging over de deelname van 3JS aan het, songen, of de <laughs> aan het Songfestival. Uh, ik kort hem verkeerd af. Is ja. In mijn hoofd, helemaal raar. Ja, uh, nee, dat leer je, weet je wel als... naarmate je langer bij Boulevard zit, Precies, waarschijnlijk. <laughs> dan, dan maak ik dit soort fouten niet meer. Nee, yeah. maar, word je, je, je eigenlijk al, al herkend, op straat? Al herkend nee, nee. op straat? Word je herkend op straat? Ik word nog niet herkend op straat, maar. <laughs> Nee, ik zag er daar ook wel uh, iets uh, meer opgemaakt en uh, gekapt uit uh, dan dat normale. Uh, maar kun je je iets voorstellen bij mijn... Uh, uh, nee, ik kan, dat, ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Maar weet je, het is natuurlijk een beetje... Kijk, wij zien het toch echt als een kans, hè? Een, een podium waar je... Nou ja, je bereikt een hele grote doelgroep. Um, ik, vind het, ik vind het wel heel goed om gewoon ook eens te kijken. Hè? We hebben nu ook gezegd van nou, we, we gaan ook na een aantal maanden kijken van werkt het. Hè? Is het ook wat we er van verwachten, hoe, hoe, nou ja, hoe voelen we ons erbij. Maar het is wel, ik denk dat het heel goed is, ook gewoon om wat meer voorlichting te geven. Want we hebben het nu natuurlijk heel nadrukkelijk elke keer over nou, actuele zaken. Tuurlijk komen die aan de orde, maar het is ook wel een programma waar je ook nog eens wat, ja, wat, wat meer algemeen kan vertellen. van nou Hoe zit het OM uh, beleidsmatig ergens in? En dat vind ik ook wel ja, heel goed dat we dat meer gaan doen. Ja, want het is daar niet goed, dat wel meer begrip. Ja. En we blijven natuurlijk ook, als het nodig is, uh, ook andere media uh, bedienen. Ik denk zelf dat we dat als OM uh, ja, gewoon ook echt actief, uh, nog actiever dan we het nu doen, zouden moeten doen. Maar ik vind in die zin Boulevard gewoon ook een, uh, ja, een stap in die richting. Goed, dat is duidelijk. Ja. We gaan het over iets anders hebben: ja. een zaak die deze week in de media speelde. Dat was natuurlijk de zaak van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Deze week werd bekend dat zij vervroegd vrijkomt. In 2004 is zij veroordeeld tot 30 jaar cel. En ze heeft met voorarrest 15 jaar gezeten op dit moment. En dus komt ze daarvoor in aanmerking. Ja. Uh, de grote vraag is natuurlijk: Marini, hoe kan dat? Hè? België staat hierover op zijn kop. En hoe kan het dat zij dus nu vervroegd vrijkomt? Ja, nou ja het, is, het, is, het is het systeem. Zoals het in Nederland zo is, dat je uh, soms naar twee derde van je straf vervroegd vrij kan worden gelaten... onder bepaalde voorwaarden wel, hoor. Uh, zo is dat in België al veel eerder, na een derde van de straf. Uh, al vanaf 2006 had zij dus de kans dat dat ging gebeuren. En ja, nu is het zover. Uh, ze heeft inderdaad 15 jaar in de cel gezeten. Um, en nu zijn er een aantal. Um, een rechtbank heeft besloten dat ze weg mag. Um, wel onder echt hele strikte voorwaarden. En, en ik kan me voorstellen dat de Belgen denken... komt ze straks in ons dorp wonen, loopt ze hier gewoon over straat... wordt ze geconfronteerd met de slachtoffers? Dus dat is dus niet zo. Nee, want ik heb begrepen dat ze naar een klooster gaat. Misschien. Ja, ze ja, ja. Ja, wil naar een klooster in Frankrijk. Uh, alleen de Franse autoriteiten liggen een beetje dwars. Die uh, hebben daar namelijk helemaal geen zin in. Die denken, ja, waarom moet ze naar ons toe komen? Uh, Frankrijk zelf wil het niet. Het klooster vindt het prima. Maar uh, ja, dat moet dus even uitgezocht worden. Het is dus niet... Zij zit dus nu nog vast omdat, uh, omdat ze daar niet heen kan. En het is dus niet dat zij zomaar vrij mag... en uh, nu maar ergens anders heen kan gaan. Uh, er is natuurlijk ook specifiek daarvoor gekozen... dat ze dan, nou ja redelijk ver weg is van, van de mensen um, met wie ze te maken heeft gehad en dat het dus niet zo kan zijn dat de vader van uh, Julie of Melissa haar tegenkomt op straat. Uh, en dat zal ook echt, daar, daar hebben ze ook echt heel goed over nagedacht. Uh, ja, maar toch, uh, weet je, het gevoel van de Belgen dat ze denken, dit is echt de vrouw ja. van ongeveer de meest ja. gehate man. Ja, ik, ter wereld. ik begrijp dat gevoel natuurlijk wel. Het, het, het, het, het druist heel erg in tegen, tegen het rechtsgevoel van heel veel mensen, want zij is verschrikkelijk. Dus, uh, maar ja, ons systeem is erop gericht dat als je geen levenslang krijgt zoals Dutroux wel heeft gekregen, mm -hmm. die komt nooit meer vrij. Ja, maar maar dat, daar heb ik ook iets over gehoord, dat zijn advocaat had gezegd dat hij, uh, omdat hem zijn vrouw niet vervroegd vrijkomt, ja. dat hij misschien ook wel in aanleiding... Nou ja, hij heeft, hij heeft gewoon in principe levenslang gekregen en, en ook nog een deel een soort van Belgische tbs uh, zonder vervroegde vrijlating. Dus de kans dat dat gaat gebeuren, kijk die advocaat denkt natuurlijk, hè, laten we er even inspringen en wie weet. En bij Michel was het heel duidelijk, zij heeft 30 jaar gekregen, dus komt op een gegeven moment wel die kans wettelijk gezien. Uh, die wet lucht inderdaad nu dus een beetje onder vuur, maar ja, ik vraag me af of het terecht is. Ik, ik uh, hoe heftig het is, maar ik ik denk ook zij, uh, ja, als als je ziet wat voor man die troe was, ik kan me heel goed voorstellen ik heb ook een deel van haar biografie gelezen, uh, dat zij zo erg in zijn macht leven, dat zij zo erg door hem werd werd uh, onder zijn duim werd gehouden. Ja, maar er zijn ook wel mensen die zeggen dat dat gewoon haar manier is om uh, dat, dat zou om ze kunnen, te verdedigen, Dat zou kunnen, hè? maar goed, ja. hè, het, het is wel een psychopaat en, en en die zijn die zijn natuurlijk, ik kan me niet voorstellen dat hij uit lief was voor zijn vrouw en uh, het zou inderdaad kunnen dat zij uh, dat zij bij Volle bewustzijn, alles heeft gedaan, maar ja, ik, ik geloof haar wel op de een of andere mm -hmm. manier. En ik, ik um, he, als een non wil worden en in een klooster wil zitten, van mij mag ze. Maar nou, wil ze non worden? Ja, dat is dat is inderdaad wat twijfel. Ja, ik nee, heb, maar ja. ze wil toch niet non worden, ze gaat in het klooster ze wil wonen, gewoon niet wat klooster dan. wonen. Nee, ik, ik las in een, in een Franse krant dat dat, dat, dat dat haar reden was, dat zij dat echt wil, dat zij. Uh, ja. Volgens mij is het gewoon een, een, een constructie door die uh, vriend die ze inmiddels via de. Correspondentie heeft opgedaan die dit adres... Uh, net zo goed als je in Nederland uh, sommige kloosters een taal kunt leren... hoef je niet meteen uh, in te treden. Nee, precies, maar dat het dat is volgens, mij, volgens mij is het echt de bedoeling dat dat wel gebeurt, hoor. Dat ze ook intreedt. Dat, dat ze echt intreedt. ja. ja no. Zodat ze onder een soort van hele sterke sociale gemeenschap gaat leven. En dat is dan ook een van de voorwaarden van, de, van, van, van, van het Hof in België... Om, om haar vrij te laten. Want ja, hè, uh, het is niet zo dat ze daar een paar weken zit en dan weer vervolgens terugkomt. Maar mag je met de strafblad non worden? Dat weet ik niet. Dat, nee. we, dat, nee, dat nee. moeten we aan God vragen, van, denk ik. Maar. Je de justitie, uh, dat straks bij je het Ja, die weet. <laughs> die weet niet weet. weet. Je, je dat, de, hem maken? Ja. Uh, of je bent een straf dat non mag worden. Ja. Nee, ja, ik, ik weet niet of je om non te worden een verklaring uh, omtrent gedrag uh, moet aanvragen. <laughs> Ik denk wel. Ja, is dat echt zo? Nee, maar ik, nee. volgens mij gaat het er gewoon om dat ze, dat ze ergens moest wonen. Uh, maar niet... Maar ja, ja, dat, dat is officieel de... inderdaad de Belgische wet. Maar um, dat is het, namelijk een tijd geleden veranderd. Omdat mensen gewoon hetzelfde adres opgaven allemaal. Ja. En daar vervolgens niet verbleven. Ja. Uh, en bij haar is het wel echt heel strikt waar zij moet gaan verblijven. En zeker, om welke zeker. reden. Ze ja. zijn echt... ...ontzettend veel voorwaarden. Als ze ja. bijvoorbeeld even terugkomt in België... ...dan zit ze alsnog die vijftien jaar die uh, overgebleven is uit. Dus, mm -hmm. uh, maar weet ja. de paus hier al van? Dat er straks een non intreedt die... Uh... Maar ik weet niet of het... Is ze katholiek? Nee, maar volgens mij gaat het... Ik, ik, ik zit een beetje te dollen. Ja, volgens <laughs> nee, mij wel. nee, maar volgens mij is het, het een soort uh, spraakverwarring. Want ja. ik had ook de indruk in de berichten dat ze gewoon in een Frans klooster wilde gaan wonen... ...ja, om te wonen. Precies, nee. ja. Volgens mij ook. En, uh, we horen er in ieder geval nog wel over. in ieder geval, Want ze is op dit ja. moment nog niet vrij. Nee. En uh, nou ja, wanneer dat gebeurt, dan uh, zien we dat dan wel weer. Uh, maar je wilde het ook nog even over een andere zaak hebben. Mariska Mast. Ja, aanstaande zondag heeft uh, Peter R. de Vries een uitzending over deze zaak. Want uh, Precies. Ik, ja. ik las gisteren het bericht dat, uh, dat, het zo is dat er opnieuw seksie is gepleegd op haar lichaam. Zij is in uh, Honduras doodgevonden in, in een badkamer nadat ze met een uh, jongen mee naar huis was gegaan. En de vraag is: een beetje is het. Ongeluk of is het moord? Uh, er is nooit iets bewezen kunnen worden. Dus de jongen met, met wie ze was, die is inmiddels teruggegaan naar Australië, waar hij woonde. En um, ik las dus heel opmerkelijk, want volgens mij gebeurt dat niet zo vaak, dat uh, Peter R. de Vries samen met de nabestaanden nu ervoor heeft gekozen dat er een Belgische patoloog, uh, sectie heeft gepleegd op haar lichaam om te kijken wat er nou precies is gebeurd. Volgens mij zijn er ook dingen uitgekomen die we nog niet wisten, namelijk dat er een, uh, um, dat er een, een scheur in haar schedels zat, bijvoorbeeld. Uh, en, en dat het dus, nou ja, dat we proberen aan te tonen dat het dus echt moord is. Want even voor de uh, duidelijkheid, deze zaak is nooit opgelost. Deze zaak is nooit opgelost. Ja, en ik ik, ik, ik, vroeg me af. Eigenlijk is het is het normaal? Kan je gewoon als een soort van privépersoon besluiten, goh, laten we dat lichaam nog eens een keertje opgraven, want dat is dus gebeurd en een sectie verrichten en dan hebben we ineens nieuwe resultaten. Kan dat, Suzanne? Bent je, jij, ja, ja, jij, als. Ja, ja, je kan het. Kijk, je kan natuurlijk niet als privépersoon uh, besluiten dat je dat uh, zomaar doet. Daar heb je natuurlijk wel allerlei, op allerlei manieren toestemming voor nodig. Nee. Kijk, justitie, uh, wij doen het echt heel af en toe in hele uitzonderlijke gevallen. Kijk, dan, dan is het natuurlijk een, een strafrechtelijk kader en onderzoeksbelang. Maar ook wij uh, moeten ons al aan alle regels houden die daarvoor gelden. En ja, Peter Erdovies heeft hier natuurlijk ook uh, het contact met de nabestaanden. Want nou ja, dat zal in, in de manier waarop hij het uiteindelijk uh, heeft geregeld ook wel heel belangrijk zijn geweest dat die nabestaanden er in dit geval achter staan. Ja, maar het maar, gebeurt dus wel eens in Nederland ook. Jawel, er worden ja, ja er worden, er worden wel eens uh, mensen die al begraven zijn uh, ja later als het nodig is in een onderzoek, uh, in een onderzoek wat nog loopt uh, uh, opgegraven. Wij nee. hebben ook wel, hè, als wij uh, een zaak heb hebben uh, waar een verdachte in is uh, voor moord of doodslag, geven wij bijvoorbeeld ook nog wel eens heel nadrukkelijk alleen maar toestemming. Hè, want wij nemen dan het lichaam in beslag om uh, onderzoek op te verrichten. En dan heb je ook nog wel een situatie waarin je zegt... nou, het lichaam kan weer terug, uh, de sectie is uh, geweest... Uh, maar het mag alleen begraven worden. En mm -hmm. dat heeft ja. dan ook te maken met stel dat er later toch nog vragen reizen... dat je wel een mogelijkheid hebt om ja, in hele uitzonderlijke gevallen... toch nog een keer zo'n lichaam... Uh, op te graven en opnieuw onderzoek te doen. Maar wat vind je er eigenlijk van dat PTR de Vries dit onderzoek doet... en niet het OM? Ik bedoel, eigenlijk... Ja, ja, kijk, dit is natuurlijk een zaak die zich heeft afgespeeld in Honduras... met uh, een, ja, een, een, een Nederlands slachtoffer... maar verder ook een, een Australische uh, jongen die verdachte is. Dus Nederland heeft daar strafrechtelijk gezien ook helemaal... Ja, wij, wij hebben daar gewoon helemaal geen zeggenschap over. Um, dus ja, wij, wij kunnen niet als justitie uh, dit soort dingen doen... En ja, nogmaals, Peter R. de Vries heeft blijkbaar ook door zijn contacten met de nabestaanden... Uh, nu voor elkaar kunnen krijgen dat dat lichaam uh, is opgegraven. Verwacht uh, je dat er iets uitkomt? Het, wat zeg je? Verwacht je dat er iets uitkomt uit dit onderzoek, uit dit seksieonderzoek? Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb de aankondiging gelezen en ik denk er zullen nu heel veel mensen heel benieuwd zijn... Uh, wat er uh, in het programma van Peter R. Uh, allemaal naar boven komt... Uh, ja, of daar nog wat uitkomt en of daar nog uh, ja, verdere stappen op ondernomen kunnen worden. Want volgens mij heeft Peter R. De Vries dan ook weer uh, te maken... als hij resultaat heeft met uh, de Hondurese uh, autoriteiten... die daar verder wat mee zullen moeten. Dus... Ja, ik weet het niet. Mm -hmm. Maar hoe zouden jullie dat vinden als hij dat had gedaan in een, een, een moordzaak die in Nederland had gespeeld? En dus naar een Belgische patoloog was gegaan met onderzoeksresultaten zou zijn gekomen. Uh, en zo van hier, heb je een, een andere poort? Volgens mij uh, is dit hoe het gebeurd is. Uh, hoe, hoe zouden jullie als OM daarop Ja, kijk, wij kijken natuurlijk wel vaker. En dit is natuurlijk wel een vrij bijzonder voorbeeld omdat er een lichaam is opgegraven. Maar wij kijken natuurlijk wel vaker uh, ja, naar materiaal dat Peter R. Vries uh, aanlevert. Uh, toch ook uh, nog eens een keer van, ja, hebben wij dan inderdaad uh, dingen gemist... en geeft het onze justitie aanleiding om uh, een onderzoek weer uh, op te pakken... of op een andere manier te benaderen? Mm -hmm. Ja, wat, wat uh, uh, steeds vaker gebeurt, en dat is maar goed ook... is dat de expertise van het uh, Nederlands Forensisch Instituut... Via een contra-onderzoek door andere experts nog eens bekeken wordt. En dan zie je vaak dat de deskundige lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, He, dat nee. Peter Vries met materiaal Ja, Precies, ja. en maar... dat, dat, dat hoeft natuurlijk ook niet altijd via de weg van Peter R. de Vries te halen. Nee, of gewoon in de strafzaak. Je kan een advocaat Kan een advocaat of, uh, een contra-expertise vragen. En er zijn inderdaad verschillende nou ja, universiteiten, privépersonen uh, of uh, particulieren. die dan zo'n contra-expertise kunnen doen. En dat is ook prima. Ja, Melini, heb je enig idee wat we zondag in die uitzending van Peter R. de Vries te zien krijgen? Zal daar, zal daar nieuwe informatie in naar voren komen? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Of in ieder geval, uh, in, wat Gerlof net al zei... Uh, um, er worden andere dingen beweerd dan er eigenlijk in Honduras uh, beweerd waren... nadat nou daar seksie op haar lichaam is gepleegd. We zien uh, dat hij naar die Belgische patoloog gaat. En, en, en we zien hoe dat werkt en, en welke resultaten er bevonden zijn. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren met deze zaak. Ik hoop voor de nabestaanden van, uh, van Mariska dat er, uh, dat er wellicht... Uh, uh, een schot in de zaak komt, zeg maar. Ja. Nou, Zondag uh, is het te zien om half tien s'avonds bij SBS. De reportage van Peter R. de Vries. Dan nog iets anders. Gerlof, jij hebt op dit moment het, boek gelezen, het nieuwste boek gelezen... van een topcrimineel George van Dijk. Dat heet ja. uh, Rondje Baai in Nederland. Een rondje Baai in Nederland, ja. ja. Even kort, uh, George van Dijk, wie is hij ook alweer? Ja, je noemt hem een topcrimineel, zo noemt hij zichzelf ook. Maar dat is niet helemaal. Het is wel iemand die uh, bekendheid geniet. Ja, ja. Uh, lid van een uh, beruchte Hilversumse uh, familie. Waar uh, meer broers uh, van in aanraking zijn geweest met justitie. voor moord, doodslag, drugshandel, noem maar op. George is een beetje een ongeleid projectiel. Dit is een derde boek. En uh, dat ongeleide zit ook weer in dit boek. Het ene moment denk je van, hé, hey, wat grappig. Uh, hij beschrijft bijvoorbeeld over hoe drugs de gevangenis inkomt. We weten allemaal natuurlijk via uh, familie en voor, via soms platte bewaarders. Corrupte bewaarders. Mm -hmm. Maar hij beschrijft hoe dat via vogeltjes gebeurt. Dat veel gedetineerden een vogeltje op cel willen hebben. Uh, nou, dan wordt het keurig afgesproken. Je krijgt een pakket op cel. Het pakiet wordt volgestopt met uh, cocaïne of heroïne. Uh, bolletjes slikkers, zeg maar. Wordt, ja, een bolletje <laughs> slikker. Het uh, vogeltje wordt afgeleverd. Ja, wie denkt nou aan een vogeltje als uh, drugssmokkelaar? Dus het vogeltje gaat keurig naar de uh, cel. Uh, wordt vervolgens geopereerd met een uh, scheermesje door de gedetineerde. De bolletjes worden uitgehaald. Vogeltje dood. En dan zeggen de gedetideerden tegen de directeur... meneer de directeur, mijn voogdje is dood... ik moet een nieuwe, want anders stel ik u aansprakelijk. En dan gaat het weer door. En... Of het nou helemaal... Maar hij denkt die is, meneer, niet? Het, zegt, dan niet, er komen allemaal vogeltjes in de gevangenis binnen... die vervolgens met scheermesjes om het leven worden geholpen. Ja, maar dat doen ze dan zo subtiel <laughs> dat er niks meer van te zien zou zijn. Nee, is ze weer dicht daarna. Ja, of ze branden dicht, ik weet niet hoe ze het doen. Maar het is een mooi verhaal. En <laughs> ja. hij eindigt ermee dat hoofdstukje dat hij zegt... Van ja, tegenwoordig houden sommige mensen zelfs parkieten... want daar kan je nog meer eh, drugs in uh, naar binnen laten smokkelen. Hmm. Dat vond ik een mooi verhaal. Wat... Ja, Is dat echt waar, weet je? Ik bedoel, dit, dit verhaal ken je niet? En nou, je weet nee, ik ken niet, het ja. dit niet. Ik ken het wel. Bijvoorbeeld van van Marsen, uh -huh. de, de, ja, Ik mag geen merk noemen, misschien nou, maar de. in dit geval een chocoladereep. Die wordt opengesneden, wordt aan de binnenkant uh, gevuld met drugs en dan wordt het weer keurig dichtgesmolten papiertje wordt. Weer Netjes uh, dichtgelijmd. En uh, op die manier werd wel wat binnengebracht, of in sinaasappels. Of. Uh, nou ja, ik, ik heb het zelf wel eens in een TBS-kliniek gezien dat uh, iemand met wie ik zat te praten. dat ik het wel vreemd vond dat hij uit de shampoofles dronk. Totdat ik dacht: van daar zit gewoon whisky in. Er zat ook whisky in, dat was net door zijn moeder uh, een uur daarvoor uh, afgeleverd. Maar dat ruikt je toch? Ja, maar wie. Dat was misschien in de tijd dat daar nog niet zo goed op gelet werd. Ik weet het ook niet, maar ja, drugs en drank komt op allerlei manieren de gevangenis binnen. Mm -hmm. uh, maar dit, dit, dit voorbeeld ken ik nog niet en dat vond ik erg grappig. Uh, maar ja, ik zei altijd, het is wel een ongeleid productiel, want hij beschuldigt weer alles en iedereen van de meest gruwelijke corruptie. Ja. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook dat Fred Ros, uh, die zich nu uh, moet verantwoorden in Amsterdam... in dat grote passageonderzoek, hè, die liquidatiezaken... Mm -hmm. Dat Fred Ross Q5 zou zijn, de, de kroongetuige of de getuige die uh, kan verklaren over uh, gesprekken waar ook Holleder aan deel heeft genomen. Ja. Heel de onderwereld vraagt zich af wie is Q5. Soms werd er of er werd gesuggereerd dat Charles van Dijk het zelf was, maar die zegt dat kan niet, want ik sta gewoon onder naam al in het dossier. Ik heb al verklaringen afgelegd, dat mag niet. Maar hij wijst nou weer naar. Fred Ross, met wie hij wel een enorme vete heeft. Maar mm -hmm. ja, dat is wel weer typisch Van Dijk... die dat zomaar opschrijft zonder... Uh, dat je daar nou echt veel... Uh, uh, bewijs voor vindt. Yeah, maar, maar dat maakt zijn boeken altijd zo... Ja, ik, ik lees ze meteen. Um, want je wil alles weten als misdaadjournalist. Maar ik heb wel grote vragen bij. Ja, wat, wat, he, dat het feit dat hij dit in een boek schrijft... He, dat deze, die Fred Ros dus uh, misschien een kroongetuige is... in het liquidatieproces. Ja. Uh, wat voor gevolgen heeft dat? leest de misdaadwereld dit ook en wil ja, dan zeker. die kroongetuigen omleggen? Nou ja, <s> die angst uh, zou ik wel hebben als ik Ros was. Ja. <kugels> uh, dit soort boeken wordt, wordt zeker in de gevangenis goed gelezen. Het, het verschijnt deze week, reken maar, dat uh, er heel wat bestellingen zullen zijn... Uh, uh, en dat het uit de bibliotheek uh, van de baaiers uh, geleend gaat worden. Ja, ik vind het levensgevaarlijk, dit soort beweringen. Hmm. En, uh, uh, ja, de uitgever heeft daar ook wel een verantwoordelijkheid in, zou ik zeggen. Is het ja. niet ook levensgevaarlijk voor hemzelf? Want hij, hij was eerder al bang dat hij geliquideerd zou worden, waardoor hij heeft geprobeerd nou, zelf moeten Nou, voor, te voor te twee mensen. Het is gevaarlijk voor Van Dijk. Ja. Maar het is ook gevaarlijk voor Ros. Ja. En Susanne, als jij dit nou hoort, ik weet niet of het OM ook deze boeken bestelt. Want er staat natuurlijk heel veel informatie in. Zoals bijvoorbeeld over die vogeltjes die met drugs in hun buik de gevangenis binnenkomen. Ja. Maar ook over die kroongetuigen. Ik bedoel, Is dat niet ja. iets waar het Openbaar Ministerie ook iets mee kan? Ja, maar wij kunnen natuurlijk nooit iets met, met een boek aan uh, nee. zich. En uh, ja, uh, wij lezen ook boeken. Er zullen vast mensen ook uh, bij het OM dit boek uh, lezen. Maar ja... Dit is natuurlijk niet informatie waar je vervolgens uh, in je strafrechtelijk onderzoek uh, dingen mee kan doen. Daar moet je natuurlijk wel op een andere manier... Uh, nee, maar je hebt misschien of... dan een tip, hè? Dat je denkt van, nee, ja, hey, dat is toch eens ja, onderzoek, maar zoeken. Goed, Dan wil je toch ook eerst, uh, als, als je het al als tip opvat, uh, vervolgens uh, de wegen van het uh, wetboek van strafvordering moeten bewandelen om uh, te zorgen dat dat ook op een goede manier in je dossier komt. Ja, je mag toch en, hopen ja. dat, dat uh, de officieren die op deze zaak zitten... Ja dat die hier wel kennis van nemen en zich gewoon vragen van, nou laten we op zich ja. uh, maar eens ja, kijken of Ros... Uh, of, ja. Uh, ja, Ros zou je erover kunnen horen, maar, uh, nee, maar van Dijk, van Dijk. Nee, precies, ja. maar dat bedoel ik. Kijk, wij gaan natuurlijk niet uh, op basis van zo'n boek... Uh, nee, dat maar het kan begrijp. wel reden ja. zijn als dit uh, in de media komt en uh, in een boek staat uh, om meneer Van Dijk nog een keer uh, te horen. Ja. Dat mm -hmm. zou uh, zomaar kunnen. Ja, en ik ben inderdaad, het vogeltjesverhaal houdt ik nu al even bezig, want ik heb ooit eens dus inderdaad... Een uh, verdachte gaat die al een tijdje vast had en die moest toen verhuizen. En die was toen ook, ja, dat was toen vooral ook een probleem. Die moest aan een ander huis van bewaring... Dat hij zo'n vogeltje, helemaal. Hij was helemaal gezetteld, hij had ook een vogeltje. <laughs> dus dat is een heel <laughs> andere dimensie gekregen dat vogeltje ja, toen. Ja, ja, ja dus. Uh, <laughs> Goed, van de vogeltjes uh, wil ik jullie bedanken voor deze Crime Talk van de vroege zondagochtend. Gerlof Verleistra, misdaadjournalist van Elspier, dank je wel. Graag gedaan. Uh, Susanna Terpoorten, uh, officier van justitie in Utrecht. En natuurlijk de nieuwe misdaadsexpert uh, van RTO Boulevard. Dank je wel. Heel graag gedaan. En Malini Vazen, hier onze eigen BNN Crime Expert. Ook jij bedankt. Graag gedaan. Crack the playlist. Deze week actrice en presentatrice Lottie Hellingman. Lottie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, deze ochtend uh, draaien we jouw favoriete platen. Te beginnen met Good God van Anouk. Waarom dat ja. nummer? Ja... Allereerst vind ik Anouk een steengoede zangeres en Good God heb ik een paar jaar geleden toen had zij net die cd uit en om die te promoten trad ze toen op live bij Paul De Leeuw. Ik meen in een soort van op nieuwjaarsdag of zo uh, voor de cd Who's Your Mama en ik was daar zo met een half oog naar aan het kijken en toen kwam het nummer en ik dacht echt shit, wat is dit? Voor Good fette? God, dacht ik je? Ik vond het echt zo goed. En ik, dat is een nummer wat ik, wat ik regelmatig thuis keihard. Dan draai ik de volumeknop helemaal op max. En dan ga ik, dan ga ik helemaal los. Ik vind het echt gewoon een keigoed nummer. <totstitie> Alright right. Van Anouk dus. Volgende nummer van Michael Jackson. Billie Jean. Ja. Een um, uh, klassieker. Ik ben eigenlijk maar fan geweest van maar één persoon in mijn leven ooit. En dat was Michael Jackson. En dat kwam omdat ik um, met hem heb gezongen. Met hem heb gezongen? Wanneer? Ja. ja, ja. In de Kuip ooit uh, met de Dangerous Tournee uh, stond ik naast hem op het podium. en um, Er stonden overigens... Ja, echt. Jij hebt uh, gewoon naast Michael Jackson gestaan. Ja, Waar. Maar er stonden nog 38 andere hele lieve kindjes ook bij. Want dat was bij het nummer Heal the World. Maar ja, hoe oud was je toen, Lottie? Ja, ik was 13, geloof ik. Zo. Het heeft een diepe, diepe indruk op mij gemaakt. Meer als fenomeen dus. Gewoon zo als, als gebeurtenis. En ik heb toen... Uh, toen ik thuis kwam, heb ik meteen twee a volgeschreven... met uh, hoe ik me toen voelde. En als ik dat teruglees, is dat echt zo schattig. En wat, wat staat daar dan? op die Ja, er staat gewoon... Uh, geweldig, fenomenaal, fantastisch, te gek. Andere woorden dan deze heb ik er niet voor. Ik kan alleen maar huilen. Ik luister nog tien keer per dag dat nummer Heal the World. Ik kan alleen maar huilen. Wat is dit te gek? Ja, zo alleen maar superlatief. Ik was in een soort van high... Thank you. Keep Jackson, Billie Jean. Uh, het volgende nummer is een hele nieuwe plaat. Miss Molly and Me, It Goes. Ja. Um, Miss Molly and Me, dat is de band uh, van de componist die muziek aanlevert voor het toneelstuk. De eenzaamheid van de primgetallen waar ik net over vertelde. Mm -hmm. Waarmee ik dus nu door het land tour. En ik vind zijn muziek heel erg mooi. Hij heeft dus ook muziek geschreven voor, voor ons toneelstuk. Dat gebruiken we als underscore mm -hmm. onder de scènes. Uh, en wij zingen ook. En ik vind dat hij een te gekke stem heeft. En zij hebben onlangs uh, ja, hun eerste cd uitgebracht. En ik dacht, dat ga ik even promoten. <laughs> Want ik vind het te gek. <laughs> We were looking for a place to spend the night. We had a very long ride through the country. We've been living in our car for quite a while.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 Molly and Me, It Goes. En van een nieuwe naar een hele oude, Jacques Brel, Nemekita, pas. Ja, moet je daar nog iets over zeggen? Ja, eigenlijk? kan eigenlijk niet, hè, want elk woord is te veel. Ja, uh, Brel vind ik gewoon geweldig. En dat nummer, als ik er goed voor ga zitten, dan moet ik huilen. Er was ooit een vriendje van mij van heel lang geleden... die mij kennis liet maken met Brel. Wat eigenlijk al veel te laat was voor mij. Ik dacht, van, hoe kan ik dat nou niet hebben gekend? En hij zei ook, hoe kan jij Brenda nou niet kennen? Ik ga je nu laten horen, ga zitten. Ga daar zitten op die stoel, ik ga het nu opzetten. En dat was een heel bijzonder moment. En toen, ja, toen was ik daar al ontzettend door geraakt en wie niet. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu.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 ja, ik ben misschien een beetje een melancholische dwel... maar ik vind dit zo'n ongelooflijk mooi nummer. En ik ben niet de enige, want dit was ook een van de favoriete nummers... van actrice Lottie Hellingman. Want dit half uur draaien we alleen maar de nummers die op haar iPod staan. Radio 1. 4, Volgende nummer. Ja, die band die ken ik eigenlijk niet. Dash, Happy Painting for All. Uh, ja. Wat is dat voor een band? Nou, die, dat, die kende ik dus ook niet. En het is een soort hele intelligente jazz. Um, ik heb die cd uh, heel impulsief gekocht... toen ik ooit een keer in een cd-winkel liep. Weet je wel, en dan hoor je muziek. Gewoon de cd die opstond. En dat ik zei, ik koop die en die en die cd... en doe mij ook maar wat ik nu hoor. Ik weet niet wat het is, maar ik neem hem mee. Het sprak me aan. Mm. En toen ging ik thuis luisteren en dacht ik, jeetje, wat een, wat, een, wat een bizarre muziek. Zo atonaal en onverwachte wendingen. En ik dacht toen, want het zijn namelijk allemaal vrouwen die helemaal meerstemmig zingen. En toen dacht ik, dat zou ik nou graag willen zingen, zeg. Zoiets. Echt moeilijk. Heb je dat ook gedaan? Een uitdaging, nee. Maar het, komt, het mooiste verhaal komt nog. Een paar weken later word ik gebeld door Maarten Ornstein. Die zegt, hallo, ik ben Maarten Ornstein, je kent mij niet misschien, wellicht wel, maar ik zei nee. Nou, Wie is dat? Uh, ik heb een band en eh, uh, zangeres is zwanger. Nou ja goed, je voelt hem al aankomen. Ja. <laughs> Dash, wil je auditie komen doen? Nou ja, ik dacht, dit kan niet waar zijn. Ik vond het eigenlijk ongeloofwaardig. En dat is een paar weken nadat jij die cd had gekocht? Ja, echt waar. Ik verzin het niet. <laughs> een paar weken nadat ik impulsief die cd puur op mijn gevoel had gekocht en ik dacht thuis, dit wil ik zingen. Dus ik doe die audit. Ik dacht, nou ja, dat moet goed komen. En dat, dat kwam op, op zich ook. Ik werd het. Het was meteen, meteen oké, okay, want ik, ik blend mooi in, zeg maar, met die andere dames. Maar toen had ik al een ander stuk staan, een toneelstuk. En dat overlapte net met elkaar. En dat had ik al toegezegd, en toen kon ik het niet doen. Dat vond ik zo erg, omdat ik ervan overtuigd was dat het voor mij was. Achteraf, denk ik, ik had het gewoon moeten doen. Ik had niet zo'n graaf moeten zijn en me aan al mijn afspraak moeten houden. Ik had het moeten doen, want dat was gewoon voor mij. Nou wie weet komt het nog. We gaan er in ieder geval nu naar luisteren. Tash, ja. happy paintings for all. Yeah. Tree. Van Wende, die begin van die aarde. Ik vind dat altijd zo'n aparte titel. Die begin van die aarde, ja. Yeah. Uh, Zuid-Afrikaanse. Yeah. <laughs> ja, ik, ik uh, ook een combinatie van factoren. Ik vind Wende heel erg goed en ik hou heel erg van, um, uh, van, van verschillende talen sowieso, maar ik heb een voorliefde voor de Zuid-Afrikaanse taal. Ik vind dat zo prachtig, zo zuiver, uh, zo puur to the point en lief zo'n lief taaltje. Um, kan je het zelf ook spreken? Nee. Uh, pff, ik, ik ben er ooit wel geweest en ik wil er absoluut naar terug, want ik was er maar heel kort. Uh, ik zou wel, als ik een tekst had of zo, weet je wel, dan weet ik wel waar die Zuid-Afrikaanse klanken naartoe gaan. Mm -hmm. um, nou ja, goed, dat, dat hoor je goed in dit nummer, maar, maar buiten dat vind ik ook de muziek steengoed. Voor jou oh, breekt die zon voor jou wil als begin, hoe is die wereld? Met vis wat na die zon opspringt, die rei hou jou vast. langs jouw borst glin De, die Begin van die Aarde. Een van de favoriete nummers van Lottie Hellingman. We hebben net een half uur lang naar haar favoriete liedjes geluisterd. 4-7, Radio 1. Dankjewel, Lottie daarvoor. Ja, en jij leuk. bent uh, nu nog steeds op uh, tournee met de eenzaamheid van de Primgetallen. Waar kunnen we je binnenkort nog zien? Uh, ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd. We Komen nog in. in uh... Ach, ik kan het gewoon nog eventjes voorlezen. <laughs> je hebt in ieder geval nog een lange weg te gaan ermee. Of ja, tot hoe laat? We gaan tot tot, tot... Naar zutphen en het dan Waalwijk, Eindhoven, Breda, Wassenaar, naar Valkenswaard, Hoorn, Arnhem en Spijkenissen. <laughs> en Amsterdam. Dus, zoals ik net zei. Nou, gaan we naar luisteren. Lotti, dank je wel voor je platen. Ja, graag gedaan. Ja, dat waren ze, de favoriete platen van Lottie Hellingman. Zometeen na zes uur gaan we het hebben over het allerbelangrijkste punt van de komende zondag. Althans, dat uh, vinden de meeste sportliefhebbers natuurlijk. De ontknoping van de eredivisie Ajax tegen Twente, Randstad tegen Oost. En we hebben het daarover met uh, de voetbalexpert van 4-7. En dat is onze eigen Ferdinand. Hij is zelf Feyenoord-fan, dus ik weet niet zo goed. Ja, hij zal wel voor Twente zijn, denk ik zo. Dat gok ik in ieder geval. Uh, we gaan het dus in ieder geval zo meteen van hem horen. En we gaan het er uitgebreid met hem over hebben. Verder, het volgende uur heb je nog de plug. Drie 3FM-dj's en producers die vertellen welke platen je absoluut moet horen. En dan kun je zelf stemmen welke je het leukste vindt. En die draaien we dan ook daadwerkelijk. En uh, we gaan het nog even over South Park hebben. En de mensen van BNN University die gingen kijken wat er zo leuk is aan het kamperen langs de snelweg. Dan gaan mensen die staan dan in een camper. En uh, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Dat is een soort alternatieve manier van vakantie vieren. Ook hoor je volgend uur Artu het uh, plaatje van Arthur Adam, dat is uh, de singer-songwriter... Uh, die samen met een onbekende zwerver een plaatje heeft opgenomen. En dat plaatje, ja, wij draaien het hier wel eens, maar... Verder is het nog niet echt een hit. En de feuten van BNN Universe proberen dat plaatje overal aan de man te brengen. Christel die ging afgelopen week bij een paar muziekstations langs. En uh, ja, voor het uur horen we hoe dat is afgelopen. Dat allemaal. En nog veel meer. En nog heel erg veel meer muziek hoor je zometeen na het nieuws van zes uur. We zijn er zometeen weer.